7 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Teck en Tim Overdien. Spanje juicht dat de euro is gered, maar economen zijn minder positief. Op de tennisbaan van Roland Garros ligt momenteel een zeil. Wordt er nog getennist vanavond? We weten het niet, we volgen het wel. En het is rust bij Spanje tegen Italië. Daar staat het 0 tegen 0. Het nieuws krijgt u nu van Gert Kluk. De verkiezingen in Libië worden een paar weken uitgesteld. Ze stonden gepland voor 19 juni, het wordt 7 juli. Het uitstel heeft volgens de kiescommissie te maken met technische en logistieke problemen. Er lopen nog diverse beroepszaken van kandidaten die niet mogen meedoen aan de verkiezingen. Ook levert de veiligheidssituatie in sommige steden nog problemen op. Het zijn de eerste vrije verkiezingen in Libië sinds de val van Muammar Gaddafi vorig jaar oktober. Een Engelstalige brief van Napoleon uit 1816 heeft op een veiling in Fontainebleau in Frankrijk 325.000 euro opgebracht. Veel meer dan verwacht. De richtprijs was 60.000 tot 80.000 euro. De brief was een huiswerk oefening van Napoleon. Om zijn Engels te oefenen stuurde hij een aantal brieven ter correctie naar een bevriende edelman die goed was in Engels. Volgens het Franse veilinghuis is het een van de drie bewaard gebleven Engelse brieven van Napoleon. De Franse keizer schreef de brieven in zijn laatste levensjaren toen hij verbannen was naar het eiland Sint-Helena.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 verwacht dat nog meer Spanjaarden hun baan zullen verliezen. 1 op de vier Spanjaarden is al werkloos. Spanje kan maximaal 100 miljard euro lenen uit Europese noodfondsen... om de eigen bankensector overeind te houden. Geld lenen op de kapitaalmarkt werd voor Spanje te duur. Het weer vannacht neemt de bewolking toe. Trekt een gebied met regen het land binnen. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Morgen bewolking, van tijd tot tijd regen. In de middag buien, waarbij ook onweer mogelijk is. Het wordt dan 18 graden. De dagen erna wisselvallig. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Holland Festival met Tabula Rasa van Arvo Pert. Concerto Grosso nummer 1 van Schnitke en een wereldpremiere van de Estlandse componist Toivo Toelef. Uitgevoerd door de Radio Kamerfilharmonie op 14 juni in het Muziekgebouw aan het IJ. Kaarten via hollandfestival.nl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 Met de tweede helft zo direct in Spanje, Italië en Gdansk. Maar ook aandacht voor uh, financiën. Hè? Want uh, is de euro wel echt gered? Spanje is optimistisch met de economen die wij aan de lijn krijgen. We moeten het nog maar even zien. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer met Tom van Weg en Tim Overduur. We beginnen natuurlijk in Gdansk bij Spanje, Italië, Philip Koke. Ja, daar zullen de Spanjaarden waarschijnlijk ook wel optimistisch zijn. Tenminste, dat zullen ze zeggen. Ze zullen nooit verhullen dat, ze, ja, dat er ook wel wat pessimisme in de ploeg gaan schuilen in de tweede helft. Want uh, ja, de Italianen hebben in die tweede helft tot nu toe die uh, amper drie minuten oud is het meeste balbezit. En dat zijn de Spanjaarden niet zo gewend. Maar goed, dat zal snel wel weer veranderen. De vraag is toch vooral in deze tweede helft of de Italianen het conditioneel allemaal kunnen volhouden. Want het heeft toch wel erg veel kracht en energie gekost om dat uh, combinatiespel van Spanje tegen te houden. Dat is wel uh, goed gelukt. Dus uh, daar kunnen de Italianen weer kracht uit putten. En wat me toch ook wel verbaast is dat uh, Del Bosque, de bondscoach, niet heeft gewisseld. Uh, hij is uh, weer begonnen met dezelfde elf spelers. Er is nog altijd geen echte spits in het veld gekomen. Geen Jorente, uh, geen uh, Torres, die zich overigens wel warm loopt op dit moment. En uh, er spoedig wel zal inkomen. Maar uh, voorlopig gaat het nog op de manier zoals het in de eerste helft ging. 3,5 minuut gespeeld in de tweede helft. Nog altijd 0-0 tussen Spanje en Italië. We gaan het verder hebben over Spanje. Want uh, ja, die euro is die nou gered of niet? De, de Spaanse premier Rajoy maakte gisteren bekend dat het land dus financiële hulp uit het Europese noodfonds accepteert. Het is bedoeld voor de Spaanse bankensector met name. Zo maximaal 100 miljoen, miljard, sorry, hè, dat is u wel duidelijk, miljard euro mogen worden. Over deze kapitaalinjectie praten we met Albert Bruinshoofd, econoom bij de Rabobank. Meneer Bruinshoofd, uh, bent u ook zo positief als de Spaanse premier? Nou, ik denk dat uh, dit weekend met name uh, Spanje voorlopig gered is. Uh, en in de woorden van uh, Rajoy is dat natuurlijk uh, vooral gesteund en niet zozeer gered. Uh... De, de risico's die de banken voor de overheidsfinanciën vormden, uh, die zijn nu tijdelijk bezworen. Er is een, uh, eigenlijk een, een vuurwal omheen gelegd, uh, maar Spanje moet het uh, zoals gezegd uh, nog gaan bewijzen. En verder heb je in Europa nog uh, de nodige andere problemen die moeten worden aangepakt. Dus om nou te zeggen dat met Spanje ook de hele euro is gered, uh, dat gaat me nu wel even wat te ver. En nou zien we steeds heftige reacties, al dan niet op die financiële markten. Morgen gaat alles weer open. Verwacht u een heftige reactie in positieve of negatieve zin? Nee, ik denk dat uh, dit akkoord uh, vrij lauw gaat worden ontvangen. Uh, vooral ook al omdat er vorige week op is voorgesorteerd. Uh, maar ook als je de financiële sector een beetje rondkijkt en kijkt wat daar voor schattingen uh, aan kapitaalinjecties voor die banken uh, de ronde deed. dan lagen die bedragen soms veel hoger nog dan 100 miljard uh, tot 150 miljard of nog, uh, nog daarboven. Uh, dus er, zit, er zal ook nog wel een deel van, uh, van de analisten en de beleggers zijn die dit uh, ja, pessimistisch ontvangt. En ook daar geldt weer van ja, Europa kijkt vooruit, de beurzen kijken vooruit. Uh, naar wat de komend weekend ook in Frankrijk en Griekenland gaat worden besloten door de kiezer. Precies, in Frankrijk de tweede ronde van de parlementsverkiezingen natuurlijk in Griekenland verkiezingen om, um, om de, ook een nieuw parlement en een nieuwe regering die gaat komen. Maar als u zegt de pessimisten denken misschien dat die 100 miljard euro ook niet eens genoeg is. Hoe kijkt u daar tegenaan? Is dat het maximale bedrag? Is dat voldoende om Spanje binnen die vuurwal te houden zoals u dat omschrijft? Ja, ik denk als je gewoon nu de schattingen uh, naloopt, uh, dan denk ik dat er voldoende geld beschikbaar is gemaakt. Voldoende leencapaciteit beschikbaar is gemaakt. Niet alleen om de banken te herkapitaliseren in deze ronde, maar ook om nog eventuele tegenvallers uh, op te kunnen vangen. Zonder dat er weer extra leencapaciteit moet worden vrijgemaakt. En ik denk dat dat belangrijk is, omdat je niet over een paar maanden weer het signaal moet geven naar de markten. Oké, okay, de problemen zijn toch weer wat groter gebleken dan we eerst hadden ingeschat. Dus ik ben wel tevreden met een, een, een vrij conservatieve inschatting. En, en in mijn ogen behoorlijk hoge stropenpot. Um, ja, dat, dat geeft mij wel een stukje vertrouwen. Nou, fijn blijven, meneer Bruins, of dat na Griekenland en na Portugal en na Ierland... nu dus ook Spanje aanspraak kan maken op zoveel geld voor de banken. En Spanje onderscheidt zich in dat opzicht toch wel degelijk van de drie landen die ik net genoemd heb. Dus waar dat optimisme? Nou, het, het optimisme is met name... Um... Uh, Spanje is, uh, zijn twee grootste problemen aan het aanpakken, voortvarend aan het aanpakken, onder de nieuwe regering van premier Rajoy. Um, en wat daarbij hoort, is dat je de problemen in kaart brengt, uh, en, en daarna gaat oplossen. Uh, de onzekerheid die de afgelopen weken naar buiten is gekomen is ontstaan over de Spaanse banken hangt er natuurlijk mee samen dat je duidelijk maakt wat nou precies de problemen zijn in die bankensector. Dat is noodzakelijk om ze op te lossen. Uh, dat dat dan komt tegen een achtergrond waar, waar nadrukkelijk wordt gespeculeerd over of Griekenland nog wel of niet uh, aan de trojka bezuinigingen gaat voldoen. Misschien zelfs de euro uit zou willen. Uh, onduidelijkheid over de koers die, uh, die Frankrijk uh, precies gaat, uh, gaat vormen. Uh, dat is alleen maar op het vuur. Dus wat dat betreft heeft Spanje wel de pech... dat het ook de afgelopen tijd een beetje het drukventiel is geworden... van ook alle andere problemen in Europa. Uh, als je naar Spanje-sec kijkt, dan lijkt het mij dat de problemen te overzien zijn... Uh, in het huidige tijdsgevricht is het nodig om vanuit Europa, vanuit Europa garanties te geven. Maar als je Spanje over een jaar bekijkt... dan is mijn inschatting dat het land er veel beter voor staat... dan veel mensen nu verwachten. Dat is wel heel erg ver vooruit uitkijken, meneer Bruin. Zoveel jaren de in deze tijd. Ja. Ja, de markten <laughs> gaan natuurlijk morgen reageren. De politici hebben dat vandaag al gedaan. Vanmorgen zei premier Rutte van, nou, dat geld krijgen we terug. De kans daarop acht hij 95 tot 100 procent dat dat geld terugkomt... mocht dat naar Spanje gaat. Maar waar zit die 5 procent in? Die 5% zit altijd in een En uh, Wat dat betreft heeft men wel geleerd van eerdere steunpakketten. Uh, kijk, ook, ook als bank als we een lening aangaan... dan doen we dat alleen maar als we uh, vrijwel zeker zijn dat we het geld terugkrijgen. Maar we weten dat op het moment dat je een lening verstrekt... je ook risico loopt. He, dat uh, dingen gebeuren onderweg, waardoor je onverhoopt toch niet alles of het niet helemaal terugkrijgt. Dat blijft ja. uh, risicovol. Allert, hoofd econoom bij de Rabobank. Hartelijk dank. Graag gedaan. En na acht uur bij de Radio 1 maar meer over de situatie in Spanje... dan schuift econoom Martijn Bouwman aan. Die 100 miljard, ze hebben in ieder geval nog geen nieuwe spits ervan gekocht, we ook. Nee, inderdaad. Het is een schitterende wedstrijd momenteel in de tweede helft. Tussen Spanje en Italië. Waar Ramos op een gegeven moment een bal verliest, en Balotelli. Ja, ik denk wel, wel twee uur de tijd heeft om op die keeper af te lopen. En hij, hij heeft maar de tijd. En hij wacht maar en hij wacht maar. En hij overlegt maar met zichzelf: wat zal ik doen om die keeper te verschalken? En dan wacht hij zo lang tot Ramos weer terugkomt. en die bal van zijn voeten glijdt. Een enorme kans gemist door Balotelli. Die daarna wel de haren uit zijn hoofd kan trekken van ergernis en van zelfverwijt. Maar een enorme kans was dat voor Italië. En aan de andere kant trouwens ook een enorme kans voor Iniesta. Het spel golf nu op en neer. Er is dus al lang uh, niet meer sprake van een geordende organisatie achterin aan beide kanten. Het is nu echt een prachtige wedstrijd aan het worden. Tiende minuut en uh, Italië is op dit moment vandoor. Een schot dat hoog overgaat van uh, Cassano. Weer een kans voor Italië. Het golf nu op en neer. Het is een mooie wedstrijd. Nou, uh, Bewegelijk. De, de, de, de trainers kunnen ook van pure zenuwen niet meer op de bank blijven zitten. Schitterend is het momenteel om te zien in de tiende minuut. 0-0 van Italië.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 Dat liefdesliedjes, Tom van het Hek, komt behoorlijk aan ze trekken. Ah, hier, want deze uit 1976, de Bellamy Brothers. Maar ik er in Parijs, er is juist een huishoudelijke mededeling gedaan. Tja, het groene zeil uh, ligt nog steeds over de baan. Inderdaad. De Franse Marco Verhoef die heeft dus even naar boven gekeken. Ze dus heeft naar de lucht gekeken. Zijn dus uh, apparatuur erop losgelaten. En heeft uh, nou, geconcludeerd dat er voor acht uur uh, in ieder geval een niet gespeeld kan worden. Dus uh, er staat nu ook overal aangekondigd. Not before the clock. Dus ja, het, het wachten is nu. De spelers weten dan in, in waar ze aan toe zijn. Dat ze in ieder geval nog drie kwartier hebben voordat ze misschien de baan op kunnen. Dit is natuurlijk ook geen zekerheid dat ze dan de baan op gaan. Maar in ieder geval de, de, de, de berekeningen en, en de. We staan in nauw contact met, met Frans Meteo. Dus er, er zal wel aanwijzing voor zijn dat het dan om acht uur droog is boven Roland Garros. Hopen dat dan de finale doorgaat, dat die gespeeld kan worden. Ik ben wel bang, ja, 8 uur, dan moet Nadal hem in vier winnen. Want komt er een vijfde set, dat wordt met dit weer uh, wel heel erg lastig. Uh, dan is het vroeg donker. En dan uh, wordt misschien wel een vijfde set even goed nog morgen gespeeld. Dus, maar goed, we gaan het allemaal zien. In ieder geval, voor acht uur gebeurt er hier uh, helemaal niks in Parijs. en uh, We hopen vanaf acht uur uh, weer wel. Tot kwart voor acht minimaal wordt er in ieder geval nog gevoetbald... in Gdansk tussen Spanje en Italië, waar geen score is. En toch een mooie wedstrijd, Filip Koop. Ja, toch een mooie wedstrijd. En uh, ook mooi is te zien het beeld van Balotelli... die uitgezakt op de bank zit, balend, mokkend, omdat hij uh, na het missen... Van een gigantische kans en meteen werd uitgehaald. Het een zal waarschijnlijk wel verband hebben met het andere. Hoewel uh, ja, liep al een spits zich warm. En misschien stond hij toch al op de nominatie omdat hij al een gele kaart had om er sowieso uitgehaald te worden. In ieder geval die Natale, de goalgetter van uh, Udinese, is er ingekomen Op zijn 34 e mag hij nog even invallen hier. Ja, maar het is een wedstrijd op een enorm hoog tempo waar het publiek nu uh, wel aan zijn trekken komt. Het was in de eerste helft af en toe nog een beetje, een beetje voorzichtig is, Maar dat voorzichtig is er nu al af. Er wordt ook nu veelvuldig veel de lange bal gespeeld. Ja, Spanje moet ook iets anders proberen. Op de manier zoals het ging in de eerste helft lukte het niet helemaal. Het kwamen ze er niet door. Maar het is nu echt een spectaculaire wedstrijd. Nog wel 0-0 na een uur spelen. En Mark van Hintem, spectaculaire wedstrijd. maar wel die wissel van Borotelli, een logische wissel volgens jou? Ja, ik vind de logische wissel zeker um, omdat hij al geel had gehad. En je weet dat het een ongeleid projectiel is. En ik denk dat hij een bescherming genomen is uh, uh, in dat opzicht. Want uh, je weet dat hij um, anders een kaart pakt nog. Ik denk dat we eventjes naar Philip Koker gaan in Gdansk bij Italië tegen Spanje. Want hij zit erin en die Talen op zijn 34ste maakt hem. In de 61ste minuut wordt hij weggestuurd. Hij staat denk ik een minuut of drie, vier in het veld. En dan blijft hij zo cool, zo rustig voor Iker Casillas. En uh, zelfs Palotelli op de bank wordt nu geknuffeld. Hij kan wel balen dat hij eruit gehaald is. Maar zijn vervanger scoort. En uh, het is niet eens onverdiend. Want uh, Spanje mag wel veelvuldig de bal hebben gehad. De gevaarlijkste kansen waren voor Italië. Mooie steekbal van Pirlo. En hij gaat erin via Di Natale. En Italië leidt in Gdansk tegen Spanje. Pierlo, Mark van Hintem en Die Natale zijn met 21 jaar ja. oud, voor mijn gevoel. Uh, soms <lacht> zie je dat routine er niet toe doet. Uh, Pierlo, is misschien nog even een mooi verhaal. Want het is toch bijzonder dat die man, ook bij Juventus en alles, dat die man zich zo handhaaft. Ja, dat vind ik knap. Want ik, uh, ik had een jaar geleden verwacht ook dat het afgelopen was met hem. Hij, uh, hij oogde op. Hij kon niet ja. meer lopen. Verde zeker in verdedigend opzicht werd hij vaak geslacht. Kijk, in balbezit is het fenomeen. Maar hij heeft een enorme opleving gekend dit seizoen. En uh, ja, dat heeft hem. Uh, uh, nu ook weer teruggebracht in het Italiaanse elftal... waar hij ook gewoon een, uh, een centrale rol vervult. Spanje, eh, laten we niet vergeten, verloor overigens op de WK ook zijn allereerste wedstrijd. Maar het toch, ik zei net gekscherend, hier even onder een plaat tegen jou zouden ze weten dat Messi niet meedoet. Maar ja. ik bedoel, ze zijn echt wel gewend dat iemand het... Die is er niet, hè? Nee. Er is geen opknapper. Nee, in, precies. De, ja, het eindstation is er niet <laughs> natuurlijk. En uh, je weet uh, dat uh, bij Barcelona Messi uh, in de laatste fase aan de bal komt. er is het een doelpunt. En uh, ja, ze komen vaak in de laatste fase. Uh, en uh, ja, dan wordt het vaak breien. En dan zie je dat Iniesta aan de bal komt die uh, bijna scoorde. Maar wat ik knap vind van, uh, van de Italiaan... is dat ze Spanje gedwongen hebben tot lange ballen en fysieke, fysieke duels aangaan. En dat is een verdienste van het Italiaan zelf al. En ja, dat ze nu met één 0 voor staan, hebben ze... Volledig aan zichzelf te wijten. Dat is die logische wissel waar we net over hadden. Gewoon een meesterzet <laughs> geweest. Ja, ja dat ja, heel is uh, opportunistisch. Uh, dat is een, een meesterzet uh, van uh, Prandelli geweest, inderdaad. <laughs> Zo had maar dat gezien. hij gezien. Maar hij doet het dus wel op een moment dat je zou kunnen zeggen: we geven hem misschien nog een kans. Zoals we Marwijk ook lang wachten voordat hij tot wissels besloot uh, gisteravond. De wissel is er en het resultaat meteen. Ja, klopt inderdaad. En, uh, ik denk ook in een uh, uiterst belangrijke fase voor de Italianen... Uh, om hier een doelpunt te maken... nu op dit moment was van, van heel groot belang. Want ik denk dat uh, de Spanjaarden niet meer lang zullen wachten... om nu torres in te brengen. Alleen ja, ze moeten nu wel tegen een achterstand uh, gaan vechten coaches wachten nog wel eens met een wissel. We, Tim zegt net, we hebben gisteren gezien relatief lang gewacht met een Nelze wissel. Is dat soms ook, denk je, omdat ze dan eigenlijk een beetje, ze hebben zelf dat plan bedacht, en dan moet je eigenlijk vrij snel zeggen mijn plan werkt niet. Is dat een ja. soort handicap voor een coach, waardoor die altijd nog even wacht dat het toch Ja, daar heeft het zeker ook mee te maken, maar ik denk ook met processen in een team. Hè. Je begint aan de, aan de eerste wedstrijd van een kampioenschap, en dan geef je uh, een bepaalde spelersgroep het vertrouwen, de, de eerste elf. En daar probeer je mee te doen. En uh, dan is het lastig uh, om dan al vroeg in het toernooi ja, te wisselen... waarmee je toch uh, zeg maar de hiërarchie weer op zijn kop zet vaak. Oké, okay, we kijken verder met spanning naar Spanje, Italië. 1-0 voor Italië op dit moment. Maar we gaan naar Filip Koker, naar het stadion in Gdansk.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 De Spaanse supporters zijn uitzinnig van vreugde. En bij Fabregas overheerst toch vooral de opluchting. Na deze treffer. Het is net geen buitenspel. Een mooi paasje. Ik dacht van Silva. En Fabregas tikt hem binnen. Van een meter of twaalf. Daar verslaat hij Buffon. Het is 1-1. Rare connection, I get yeah. it. Times like that, don't be scared. Pick up your phone, give me a call. It yeah. won't be flat so you won't forget. Create your free to love, yeah. You're the one I need now. I hope that you can see that you are free to move when you're with me. Yeah. I like to have you near me. I say, baby, I'll see you through. is like that van Splendid van Lente dit jaar. Kedansk, Philip Koken, Het was 1-1 heel snel. En wat is er sindsdien gebeurd? Ja, dat heet dan een staand slot, hè, met de muziek. <laughs> dus ja, Spanje tegen Italië. We zijn uh, halverwege de tweede helft. En er is nu opeens weer een soort standstill. Een soort status quo-situatie op het veld. Na de 1-1 van Fabregas, na een mooi steekpaasje van David Silva... Die er overigens daarna meteen werd uitgehaald. En zijn vervanger is dan Nafas. Ook bij Italië is er gewisseld. Is de andere spits, Cassano, eruit gehaald. Net als Balotelli dus. En zijn vervanger heet dan Giovinco. Het zijn niet de bekendste namen voorin als invallers bij ja, Di Natale. Maar Giovinco niet. Die is van Parma. En die is pas doorgebroken in het nationale team van Italië. Onder Prandelli. Die twee staan dus nu voorin. Di Natale en Giovinco. Tegen Spanje dat weer ja, op een typisch Spaanse manier probeert de aanval te zoeken met hele korte combinaties op het middenveld. En uh, Italië trekt weer de verdedigende stelling op met uh, dan weer vijf verdedigers. In balbezit hebben ze drie verdedigers. En uh, zo proberen ze Spanje tegen te houden. En Spanje probeert weer wat te versieren. We hebben zo'n ruim 20 minuten nog voor de boeg. Spanje oogt weer iets beter, maar het is nog altijd 1-1. Mark van Hintum, een toernooi spelen is ook naar een pool kijken. Ier Ierland en Kroatië zijn de anderen. Denk je, als dit zo nog een aantal minuutjes duurt... dat ze op een gegeven moment ook denken, tien minuten voor tijd... Uh, we sluiten de boeken, één ja. en één is prima? Ja, dat denk ik wel. Ja. Je, houdt daar, uh, je houdt daar toch rekening mee als voetballer. En het is nu nog, uh, nog twintig minuten spelen. Ze zullen nog, uh, ja, nu vol voor de kans gaan. Uh, ook omdat het een open wedstrijd is. Maar ik denk wel, als het uh, zo blijft de komende tien minuten... dat ze allebei tevreden zullen zijn met het punt. En ook al is dat ver vooruit kijken, is Kroatië dan toch de outsider? Stel dat hij vanavond is van Ierland winnen, uh, de, dat, want ja, dan krijgt zo'n pool toch weer ook een ander aan. Ja, maar zo, zo is het ook. Kijk, Kro Kroatië heeft uh, een aardige elftal vind ja. ik, hoor, met vooral veel jonge talenten, met, aangevuld met een aantal oudere spelers. Maar dat zou nog best wel eens een verrassing kunnen zijn. Wij kijken nu voorlopig naar Italië tegen Spanje. Het staat één tegen één en het is een prachtige wedstrijd. Een klein beetje oranje nieuws, slecht nieuws nadat het voetbalelftal verloor. Ook de alternatieve oranje camping Dutch Invasie bij Garkov... dreigt een flop te worden. Allerlei beloftes worden niet nagekomen. En de beloofde duizend campinggasten, die zijn er niet. De bemiddelaar van de gasten is de Nederlander Robin Dolstra. Hij zegt dat hij als sponsor 150.000 euro in de camping heeft gestoken. Samen met zijn zakenpartner. Dat geld zou dus nu kwijt zijn. Gedoe dus bij Dutch Invasie Jeroen de Jager. We zijn hier op de camping, uh, eigenlijk de concurrerende camping van de Oranje Camping. Dutch Invasie heet In Een flinke eind van Garkov vandaan. Het is ongeveer het uh, kwartier van Garkov vandaan. En, uh, er zou, iedere dag zouden er uh, bussen naar de fanzone rijden. Maar uh, die rijden niet. Dat zou een hele grote, hele grote feesttent zijn. Dat uh, zou een hele grote bar zouden zijn. Er waren meer dan duizend reserveringen door Nederlanders. Nou, zoals je nou ziet zouden er misschien 30 Nederlanders zijn. Het werd, het werd allemaal beloofd, maar het, het is er niet. Een uh... beetje kat in de zak hier. Nou, 100%. Maar het was wel goedkoper. Ja, het scheelt 300 euro per persoon voor 10 dagen. Maar ja, als je een kat in de zak koopt... Ja, dan word je gewoon, je wordt gewoon, ja, je wordt hier gewoon heel goed, uh, helemaal, helemaal uitgekleed hier, uh, voor dingen wat je, gewoon, wat je gewoon niet krijgt. Laten we even naar de huisjes lopen. Want daarin ben je ook teleurgesteld. Zeg even wie je bent. Ja, ik, ben, ik ben Danny Bron. Uh, wij, wij zijn hier in Oekraïne om ons, om ons snel zelf te aan te moedigen. En, uh, dat doen we nog steeds, maar niet onder deze omstandigheden op deze camping. hier. Is er trouwens internet? Uh, nee, dat stond uh, zonder de site uh, dat er uh, gratis wifi zou zijn. en uh, Dat is er ook niet. En even eerst naar uh, het sanitaire gedeelte. Het ligt hier wel heel mooi aan het meer. Strandje erbij, kan gezwommen worden, zuiver water en dit is het sanitaire blok. Dat uh, de vliegen die zwermen rond. Ja, dit is derde wereld, uh, ja. zal ik maar zeggen. Uh, er is een, uh, een poepgat uh, op je hurken poepen. Ja, ik denk dat... Moet je een beetje getraind in zijn. Ja, dat zeker weten. Het is echt... Uh... Nou ja, je, hoort, je hoort de vliegen. Uh, niet, het stinkt. Uh, het stinkt gigantisch, maar uh, ik denk dat je tijdens het poep ook gelijk moet overgeven. Want het is echt gewoon, uh, het is te vies voor woorden. Waar heb je gepoept? Uh, nog niet, dat hou ik wel op en dan doe ik wel lekker in, in het centrum. Jezus. Heb je nou de volle map al betaald? Ja, ja, dat moest van tevoren. We gingen eigenlijk uit van, van goed vertrouwen via de site. En de mooie foto's. Maar uh, helaas hebben we al van tevoren betaald. En hier hebben we het huisje. De kamers. Jezus, man. Hier, hele smalle bedjes. Ja. Spiraal. Het ziet er niet uit. Oude matras, goor. Beschimmeld. Het is echt gewoon te vies geworden hier. Het is, echt niet, het is niet te geloven. Om te janken, man. Ja, dat is onderhand wel zo. Maar ja, het is, uh, het is dramatisch. Ja. Maar ja, het is, uh, ja, we zijn gewoon opgelicht door deze man en uh, we gaan hier gewoon vertrekken. En ik hoop dat we heel veel Nederlanders hierbij waarschuwen die hier ook hier hebben geboekt. Want ga alsjeblieft niet deze kant op en uh, probeer je geld terug te krijgen. En zoek wat op in het centrum. Zeggen en uh, is er een Nederlands contactpersoon hier op de camping? Ja, dat is, uh, dat is, dat is Robin. Waar is die? uit het kantoor? Ja, waar we net langs liepen. Daar is, uh, daar is Robin. Oké. Okay. Goedemorgen. Jeroen de Jijger van de NOS... Als het goed is, ben je gebeld ook door. Meneer Alex, die verantwoordelijk is. Ja, kunt u zich voorstellen dat mensen teleurgesteld zijn over wat ze hier aantreffen? U moet bij Alexander Maximenko zijn. Ja. En die is van de firma Dutch Invasion. En waar bent u dan van? Ik ben van een andere organisatie die je sponsor is. Maar als je die bedden ziet waarop zij moeten slapen, ja. dan kan je niet op slapen. Die, zou, die zouden niet gebruikt worden, want dat is in de verbouwing daar. Ik heb dat niet kunnen controleren, dat is mijn taak niet. Ik ben sponsor, ik steek hier veel geld in. Dus u bent ook gedupeerde? Ik ben ook gedupeerde. Wij hebben er al gigantisch veel geld in gesproken. Ja. Snapt u? Hoeveel bent u kwijt? Ik ben zo'n 50.000 euro kwijt. Hij zit er voor het dubbel in. Ja, meneer Robin. Robin, hoe, wat was uw achternaam? Dat wordt niet genoemd. Jij hoort het verhaal nu aan uh, wat uh, Robin mij vertelt. Hoe heet hij trouwens, Robin Hoek? Maar hij vertelt het ook niet tegen ons. Hij oh, is... geeft zijn achternaam niet. Nee, hij geeft gewoon die prijs. Dus je, werkt dan gewoon uh, in zijn stijl van doen en later, net in het gesprek voor jullie ook. Hij houdt gewoon boos, hij vertelt leugens. Hij zegt, ik ben niet verantwoordelijk. Dat is Alexander Maximenko, een uh, Oekraïner. Ik ben alleen maar sponsor. Nou, dat is niet zo, want ik heb, uh, ik heb via hem geboekt. Via oranjeinvasie.nl. Dat, dat heb... is zijn site. Dat is zijn site. En ik heb hem meerdere malen gesproken. Hij kwam heel joviaal en heel aardig over aan de telefoon. Maar het is gewoon één grote oplichter, is het gewoon 100%. Robin hoe, maar niet Robin hoed in ieder geval. We hebben Batman nodig om deze klus te klaren, <laughs> ja. de oplichting. Ja, en gaan we gaan naar het nieuwsblokje van half acht, denk ik. Hè? Dit is Radio 1. De verkiezingen in Libië worden een paar weken uitgesteld. Ze stonden gepland voor 19 juni, door het wordt 7 juli. Het uitstel heeft volgens de kiescommissie te maken... met technische en logistieke problemen. Er lopen nog diverse beroepszaken van kandidaten... die niet mogen meedoen aan de verkiezingen. Het zijn de eerste vrije verkiezingen in Libië... sinds de val van Gaddafi vorig jaar oktober. Een Engelstalige brief van Napoleon uit 1816... heeft op een veiling in Frankrijk 325.000 euro opgebracht. Veel meer dan verwacht. De Franse keizer schreef de brieven in zijn laatste levensjaren... toen hij verbannen was naar het eiland Sint-Helena. Frans Beckenbouwer dreigt de FIFA-werkgroep... die zich bezighoudt met de spelregels te verlaten. De keizer is verontwaardigd dat zijn voorstel... om een overtreding in het strafschotgebied niet meer dubbel te bestraffen... met rood en een penalty niet wordt overgenomen... Als ons voorstel zo genegeerd wordt, dan heeft het geen enkele zin om in een FIFA-commissie te zitten... die zich bezighoudt met het verbeteren van het voetbal, schrijft Beckenbauer in zijn column in Zeitung. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Twee over half acht. De tijd strijkt ook in Gdansk, waar Spanje tegen Italië speelt. En de stand nog steeds 1-1 is. Filip Koken. Nou, als er één ding duidelijk is, dan is het wel dat Spanje en Italië het niet op een akkoordje gooien. Ze gaan niet op 1-1 spelen, want Spanje trekt vol ten aanval. Een minuut of drie staat hij nu in het veld. Fernando Torres, hij is erin gekomen voor Fabregas, de doelpuntenmaker bij Spanje. En er gebeurt ook onmiddellijk wat bij het elftal. Er komt een lange bal doorheen Fernando Torres ontsnapt aan de buitenspelval... Komt daar in een 1 tegen 1 situatie Buffon uh, tegen. En Buffon wint aan met meer geluk dan wijsheid. De bal en houdt Torres dan uh, van het scoren af. Maar uh, Spanje jaagt vol op de overwinning. We hebben nog een kwartier te spelen. De stand nog altijd 1-1. voelt van is ook schitterend het is het ook ja, Koken, hoe schitterend ja, is het daar is in staat. de laatste tien minuten? Het is ook schitterend, dat uh, kun je wel zien. Want twee teams spelen met nog tien minuten te gaan ingedanst. Vol overgave voor de overwinning. En kansen zijn er over en weer. Ik vertelde u al van die ene van Torres die uh, Buffon tegenkwam. En aan de andere kant werd Natale helemaal vrijgezet voor de keeper. En de volley van Natale ging voor hem net aan de verkeerde kant langs de paal. Maar Spanje probeert nu weer het spel te maken. En uh, Italië loert op een counter. Maar loert wel heel gevaarlijk op een counter... En de ongerustheid sluipt ook in de ploeg van Spanje. Dat leidt uh, toch in het laatste kwartier van deze wedstrijd. wel heel vaak balverlies op cruciale momenten. Waarna de Italianen weer even kunnen aanzetten. Het is nog lang niet gespeeld. Het is een mooie wedstrijd. Nog zo'n 10 minuten te gaan. 1-1 in Gdansk tussen Spanje en Italië. Mark van Hintem, uh, wij uh, opperden misschien een soort van akkoordje. En Filip ja. Kook zegt terecht, nee, daar lijkt het totaal niet op. Want ze jagen ook nog door. Ze zijn ook nog fit, hè, de beide ploegen, Absoluut. Ze stoppen heel veel energie in de wedstrijd. En er is helemaal al geen sprake van het op een akkoordje uh, gooien. En de Italianen zetten zelfs uh, druk ver op de helft van, uh, van de Spanjaarden. Blijven uh, de Spanjaarden dwingen om de lange bal te spelen. En de Spanjaarden uh, ja, gaan ook nog gewoon voor het tweede doelpunt. En uh, gisteren bij Nederland-Denemarken hadden ze dat ook gedaan. De ploeg die het meeste bal heeft loopt meestal het minst. Dus Italië zal ook wel iets meer gelopen hebben. Maar uh, meestal zie je de kaars wel eens uitgenomen, een minuutje of zeventig. Dat zie je niet, hè? Nee, absoluut niet. Beide ploegen zijn uh, heel goed voorbereid uh, op waarschijnlijk toch ook het warme weer in, uh, in Gdansk. Gisteren hadden de ploegen daar meer problemen mee. Veelvuldige drinkpauzes gezien uh, gisteren tijdens de wedstrijd. Maar hier gaan beide teams vol tot, uh, tot het eind van de wedstrijd. Dan zie je kansen over en weer met echt uitgespeelde mogelijkheden voor het doel. Maar zie je dan ook een betere ploeg aan het werk? Een betere ploeg? Welke van de twee? Dat uh, vind ik heel moeilijk te zeggen. Want ik vind het allebei gewoon uh, hele goede ploegen. Uh, die, die echt tegen elkaar opgewassen opge zijn. Het uh, uh, Italiaans spel uh, qua leepheid uh, is... Uh, Fantastisch. Ze hebben nog meer kansen afgedwongen... Denk, dan de Spanjaarden in deze wedstrijd zelfs. En uh, de Spanjaarden, ja, zoals we ze kennen. Maar maakt dan dat Italië de betere ploeg... omdat dat uiteindelijk in staat is geweest om het eigen spel te kunnen spelen... waar ze meer druk van Spanjaarden verwachten? Ja, dat weet ik niet. Omdat toernooi is, uh, wil ik zien uh, hoe dat bij, de, bij de teams... zich weer in, uh, in de volgende wedstrijd zullen verhouden. Maar uh, als je kijkt naar de kwaliteiten op het veld... als je daarna echt kijkt, dan, ja, dan kies je voor de Spanjaarden. Maar kwaliteit zegt niet altijd alles. Fielm Koker. Waar Torres nu weg is. Die wordt weggestuurd. Die krijgt een paas. Die gaat, wacht even tot er wat aansluiting is. Tot er wat hulp komt. En zijn paasje terug op, uh, op Navas. Het mislukt dan. Maar Torres was er weer eventjes doorheen met zijn snelheid. En nu kunnen de Italianen weer overnemen. Met uh, Chiellini. Die een paar minuten geleden alweer een gele kaart heeft gekregen. Maar dat zal hem weinig zorgen baren. Voor Chiellini ook niet zo uitzonderlijk om geel te krijgen. De Italianen proberen eruit te komen. Met aan de rechterkant uh, Maggi. Die... Uh, Probeert daar een corner te forceren en dat lukt dan weer niet. Jovinko die probeert dan bereikt te worden aan de, de, aan de andere kant. Maar uh, ook dat lukt niet. Er komt er een gele kaart aan nu voor Arbeloa die een overtreding maakt op uh, Jovinko. Ja het wordt steeds scherper, het wordt steeds feller. En niet alleen van de Italianen. Ook de Spanjaarden hebben nu veel uh, overtredingen nodig. En hier en daar een gele kaart om de Italianen tegen te houden. De lange bal wordt nog veelvuldig gehanteerd door de, de Spanjaarden. En dat hebben die uh, Italianen dan toch maar mooi in verdedigend opzicht voor elkaar gekregen. Italië probeert uh, aan te zetten, maar uh, moet nu uh, Torres weer onder controle zien te houden. Hier komt denk ik de volgende gele kaart. En jij, inderdaad. En die is dan weer voor Torres. Die zich afzet vanaf uh, zijn tegenstander. En die tegenstander is de Rossi, die overigens zelf ook al weet wat uitdelen is. Torres krijgt geel. We hebben nog zo'n zes minuten te gaan. Het is 1-1. En beide teams maken nu enorm veel overtredingen. Die Fernando Torres. We hebben het nu toch even over Mark van Indem. Dat is natuurlijk een bijzonder verhaal. Een man die alles kon. En toen eigenlijk twee jaar helemaal niets meer kon. Leek dat wel. En nu is hij, is hij nou terug. Want het, het, het, het, het, het, hij hikt er een beetje tegenaan. Het is toch nog niet de oude Torres? Nee, absoluut niet. Het is nog niet de oude Torres. Ik heb hem bij, bij Liverpool gezien. En uh, voornamelijk uh, genoten van hem. Want uh, toen was hij uh, levensgevaarlijk in de diepte. Had heel veel scorend vermogen. En beslist ook heel veel wedstrijden. En uh, je ziet dat hij... Uh, bij het vertrek naar Chelsea gewoon continu uh, aan het tobben is. En toch, zei jij, uh, moeten ze hem inbrengen. Hebben ze gedaan. Uh, en toch zit er wat meer... Die diepte die jij beloofd hebt, zit er wel in, hè, nu? Ja, kijk, uh, het is gewoon een hele snelle speler. En je weet dat hij altijd dreiging heeft in de diepte. En ja, dat scoren komt dan toch, zou uiteindelijk toch wel moeten komen bij hem. Want die kwaliteiten heeft hij. Alleen hij hikt op een, uh, op een bepaalde manier aan tegen dat, uh, tegen dat laatste uh, ja, traject. Ze zijn Philip Koken vragen krijgt hij nog kansen Philip? Nou, <laughs> het is net of je met een vooruitziende blik deze vraag stelt. Want hij duikt daar alleen op. Ja, diepte, die, die, die, die, die, dat zit er inderdaad in. En dan duikt hij alleen op voor Buffon. Hij en heeft hij een heel mooi stiftballetje, een mooi lopje. Maar het gaat wel weer uh, net een halve meter over die goal. Het is net niet scherp genoeg bij Torres. Het is ook een beetje het euvel waar hij last van had... in die speelminuten die hij wel kreeg bij Chelsea. Steeds meer naarmate het seizoen vorderde. Hij kwam wat beter in vorm en dat laat hij ook hier wel zien. Maar het is nog steeds inderdaad niet de oude Torres. De oude Torres had deze kans afgemaakt. Maar hij krijgt tenminste kansen. En uh, ja, Spanje kan nu het spel ook wat langer gaan maken. En dat is wel nodig om die verdediging en die middenvelders van Italië... wat meer uit elkaar te trekken. Nog vijf minuten te gaan. 1-1. Het tempo ligt niet zo hoog meer, hoor. maar kansen zijn er nog wel. Dan zegt Filip, hoeveel kaarten zijn er nou gegeven aan beide ploegen? Ja, uh, dat zijn er, even tellen, vijf in totaal. Uh, twee voor Italië, drie voor uh, Spanje. En dan moet ik ook nog de zesde meerekenen van Balotelli. Want die zit inmiddels op de bank. Die moeten we dan ook nog even meerekenen. Dus uh, zes in totaal. Drie voor Italië, drie voor Spanje. En met name voor Spanje is dat uh, erg veel. Voor Italië zijn we dat wel zo'n een beetje gewend. Dat zit wel een beetje in het spel opgesloten. Maar Spanje heeft normaal, normaal gesproken niet zoveel overtredingen nodig. Die kunnen het over het algemeen wel uh, redelijk goed af. Een speler is Piqué bijvoorbeeld. Die maakt zelden overtredingen. En uh, Pujol is er dan nu niet bij. Uh, die is iets harder dan Pujol. Maar ook die doet het vaak zonder kaarten. En uh, nu uh, centraal achterin staat dan Sergio Ramos. Die heeft ook nog vrijwel geen overtredingen nodig. gehad, Maar uh, die, die vleugelverdedigers bijvoorbeeld die, uh, zijn mes scherp in de tackles uh, vandaag. En het is hard nodig omdat Italië met name langs de flanken af en toe heel gevaarlijk doorkomt. Nou. Uh, gaat uh, uh, Navas uh, een aanval opzetten. Wordt Torres voor ingezocht. Maar gaat het balletje eerst weer helemaal terug naar de centrale verdedigers. En probeert Spanje weer een beetje rust terug te krijgen in het team. Nog drie minuten te gaan. En ik denk ook nog wel zo'n drie minuten aan blessure tijd. Dus Mark van Hintum veel kaarten. Uh, onnodig veel kaarten denk ik in zo'n eerste wedstrijd. Een harde wedstrijd, maar niet echt een smerige wedstrijd. Nee, totaal niet. Maar de Spanjaarden worden gewoon tot het uiterste gedwongen door de Italianen. En zullen mee moeten uh, in, in de fysieke strijd om deze wedstrijd... Goed, goed te laten verlopen. En dat hebben ze aangevoeld. En als het nodig is, dan ja, dat maken ze een overtreding. En dan zie je later in het toernooi wel wat voor gevolgen dat zou kunnen hebben. Ja, precies. Ik ga weer eens eventjes naar Philip koken, want de laatste minuten lopen Philip. De laatste minuten lopen inmiddels. We hebben nog zo'n kleine drie minuten te gaan. We hebben nu een uh, voorzet van Navas die gepakt wordt door uh, Buffon. Is het wel een voorzet of heeft hij bedoeld als schot? Het is wel degelijk bedoeld als een voorzet. Maar daar kan uh, Torres in de verste verte niet meer bij. Hoe snel die ook is uh, af en toe. En hoeveel lucht hij ook nog heet. Want daar staat pas een... Uh... Kwartiertje in het veld. Maar de Italianen gaan nu weer. Het is een enorm hoog tempo. Marquisio kan een half veld oversteken. En heeft hij dan nog een steekpaasje? Kan hij dan nog iemand vinden? Marquisio met een schot. En dat wordt dan weer gepakt door Iker Castillas. Ja, de Italianen krijgen nu ook weer kansen. En dan zijn de Italianen uit positie gespeeld en probeert Spanje weer een aanval over te pakken. Het golft op en neer. Het is een mooie wedstrijd. En wordt er weer een overtreding gemaakt. Maar terecht. Zegt de Hongaarse zijt dat de Kazajic geen voordeel. Maar bij de volgende overtreding is dat niet meer mogelijk. De volgende overtreding die gemaakt is op Iniesta. Ruim op de helft van de Italianen. En komt er de volgende gele kaart aan. En dan is dat inderdaad de zevende in deze wedstrijd. En die is dan voor Christian Maggio. Die de rechterkant bestrijkt bij de Italianen. De speler van Napoli. Dat is dus een van die flankspelers. De andere is Giaccherini. Die zowel de verdediger is als middenvelder. En soms ook als rechtervleugelspits moet acteren. En die jongens zijn niet kapot te krijgen. Die gaan maar langs die lijn. Die hebben het kalk aan de schoenen. Maar die zijn onvermoeibaar En ze gaan maar door. Nocciarino gaat nog komen voor de laatste minuten. Nog één minuut en wat blessuretijd. En Thiago Motta verlaat het veld. Voor uh, ja, voor wat het nog waard is. Uh, ja, vaak zeg je dan, wat heeft het nog voor zin om zo'n speler dan nog in te brengen. Noordserine overigens een goede middenvelder. Die relatief heel veel goals maakt voor een middenvelder. Maar ik denk dat het nog wel nuttig kan zijn. Want het zal nog lang duren in de blessuretijd. Drie, vier minuten minstens. Een vrije trap op zo'n uh, 30 meter van de goal. Die hard wordt overgerost door eh, Xabi Alonso. Dan is er weer eventjes rust op het veld. Ik kan Mark van Hinten wellicht nog even niet zeggen. Ja, dat kan niet zeker wel, Mark. Want, eh, stel dat dit blijft, gaan we nu langzaam een beetje vanuit. Zit Italië zit toch lekker in de bus en het vliegtuig denk ik dan Spanje? Hè? Absoluut, morele overwinnaar. Want zij hebben het grote Spanje, de, de wereldkampioen... tot het uiterste gedwongen in deze wedstrijd. En, en dat ze ook zo goed zouden spelen, had niemand op gerekend. Je is ook ergens in de statistieken staan... dat Spanje in 30 jaar tijd slechts drie keer van Italië heeft gewonnen. Ja, maar ja, dat is, ik, ik snap dat wel, want Italië is gewoon een, een, moeilijk, een moeilijke tegenstander voor elk team, maar sowieso voor het Spaans voetbal. Nou, onze grote meester Kruijf altijd he, van Itali Italianen, de, de bekomde uitspraak. Eh, daar kun je niet van verliezen. Maar ze kunnen wel van jou winnen. He, zei hij dan altijd he, zo mooi. Maar dit, dat is toch, daar doen we ze nu tekort ja, mee. Ja, dat je, dat zouden ze zeggen. Ja, vind ik wel. Daar doen ze ze zeker tekort mee. Want ik heb echt genoten van dit, van dit Italië. En van deze wedstrijd vandaag. En uh, de Italianen hebben me zeker uh, positief verrast. Want ze spelen veel aanvallender dan uh, gedacht werd. Maar ze hebben ook goed voetbal laten zien. Met goede combinaties, met goede uitbraken op snelheid. En met uh, ja, speels af voetbal ook. Filip Kouken op de zure tijd. Spreekt wedstrijd maar uit. Ja, nog ruim twee minuten. En inderdaad, ze spelen aanvallender in balbezit tenminste. Want bij balbezit van de Spanjaren dan zakken ze wel massaal terug. Maar ze hebben de conditie om dat op te kunnen brengen. en dat. Uh... ...is geen eenvoudige opgave geweest voor de Italianen. Nog twee minuten te spelen dus met Sabi Alonso aan de bal voor de Spanjaarden. Ze proberen het nog, de Spanjaarden, ze proberen het nog combinerend met Alba aan de linkerkant. Een uh, onervaren speler, relatief de enige speler in de selectie van Spanje... ...die nog niet wereldkampioen of Europees kampioen is geworden, die nog geen titel achter zijn naam heeft. Nou wordt er uh, Xavi zoekt iemand en daar een afstandsschot dat net naast gaat van Sabi Alonso... Ja, ik denk dat het zo'n meter, anderhalve meter scheelt. Buffon gaat naar de hoek. Was er waarschijnlijk niet meer bijgekomen. Maar uh, dit was nog een gevaarlijke poging van afstand van Sabi Alonso. En dan hebben de Italianen toch inderdaad een geweldige prestatie geleverd hier. Na dat verschrikkelijke wereldkampioenschap dat ze twee jaar geleden achter de rug hebben. Ik weet niet of u het nog weet, maar ze zaten in de pool toen met Zuid-Afrika. Met Paraguay En met Nieuw-Zeeland. En in die pool werden ze laatste. Het voetbal was niet om aan te zien. In de kwalificatie daarna voor het EK hebben ze het redelijk goed gedaan. Slechts twee tegendoelpunten. Wel iedere keer minimale overwinningjes. En uh, de oefencampagne na dit toernooi toe was verschrikkelijk. Maar nu ineens staan ze er. Ze hebben een wil getoond. Ze hebben een motivatie getoond. En een goed tactisch concept van de coach. Dat mag je ook wel eens een keertje zeggen. Dat uh, heeft de Spanjaarden tot nu toe tegengehouden. En de Spanjaarden zijn er moedeloos van geworden. Die uh, zijn te hoop gelopen tegen die goed georganiseerde verdediging van uh, Italië. En af en, toe, af en toe had Spanje zelfs massel. wanneer uh, de Italianen een goede kans creëren en die ook nog misten. De Spaanse fans op de tribune in Gdansk zijn uh, treurig. Ze zijn niet meer... Uh... Zo uitbundig als ze waren in het begin. Behalve als ze in beeld komen van de camera's en zichzelf terugzien op het scherm in het stadion. Dan opeens kunnen ze nog juichen. Een laatste actie wellicht nog aan de linkerkant bij Torres. Die probeert daar Iniesta te bereiken. Dat uh, lukt niet. De scheidsrechter uit Hongarije, Kassai fluit af. Spanje en Italië besluiten de wedstrijd na een hele mooie vertoning op 1 tegen 1. De Koken, vanuit uh, Dansk daar. Uh, Mark van Interim hij zei... en een coach, mag ook wel even genoemd worden... die coach van Italië, die kennen wij volgens mij ook niet zo maar heel goed. word je wel een beetje blij van als je die man ziet. Hè? Die ja. straalt wel iets uit van, kom maar hè. Ja, ik vind het een, uh, een geweldige trainer. En, uh, een man die uh, ongelooflijk veel uh, charisma heeft. Maar die ook rust uitstraalt uh, richting zijn spelers. Want vergis je niet, uh, de druk op dit Italië was natuurlijk heel groot... na die deceptie uh, van het WK. En ze moesten vandaag presteren. En uh, hij ging vanmiddag ging gewoon lekker slapen. Ja. Uh, en uh, <laughs> dat vond ik wel mooi om een, een dutje, om dutje doen. Hè, even een dutje we, ja. doen. En om aan te geven richting die spelers: van, god jongens, we hebben de zaken goed voor elkaar. Ik vertrouw op jullie. En uh, ja, dat maar hebben ze laten zien. Het voelt er een beetje als een gimmick. Of is het echt een manier van hem om nou, te, nou, te laten ik, zien van jongens? Ja, het zit hem vaak in hele kleine details. Ja. En die toptrainers uh, hebben dat enorm in de vingers. Om uh, via bepaalde middelen te laten voelen aan een groep dat ze vertrouwen hebben. En dat vertrouwen nemen spelers mee in het veld. Maar hoe kijken dat deze man aan in het grote verhaal? Behalve die kleine dingen die door zou geven kunnen zijn? Nou, ik denk dat dit een trainer is die die het vertrouwen teruggebracht heeft in het Italiaans voetbal... maar ze ook laat spelen op een manier... waarvoor je weer bij een respect zou krijgen voor het Italiaans voetbal. Want dat respect is de laatste jaren wel heel erg weggevloeid. Ik wou zeggen, jij hoopt trouwens... dat deze ploeg zo snel mogelijk het toernooi zou verlaten. Zo begonnen we voorafgaan aan deze wedstrijd. Ja, en dat heeft meer te maken met alle randzaken. De omkoopschandalen en dergelijke rondom het Italiaans zelf. Zand erover? Zand erover niet. Maar uh, laten we maar eens afwachten wat, uh, wat er verder gaat gebeuren. Maar het voetbal was, uh, was leuk om te zien. Eén vraag nog. We zien uh, vaak dat uh, verjongen, veranderen in voetbal uh, stuit op. Nou nee, dat moet je vooral nog niet doen. Het is allemaal routine. Italië is nu weer zo'n voorbeeld. Een beetje gedwongen door allerlei omstandigheden om een soort nieuwe weg in te slaan. We hebben in Nederland een aantal voorbeelden gezien van clubs. Uh, zijn wij daar soms met z'n allen ook wel een beetje te angstig in? En zouden Spanje en bijvoorbeeld Nederland ook een heel klein beetje hier naar kunnen kijken? Ja, absoluut. Ja, ik ben een, zelf een enorme voorstander van, uh, van de jeugd brengen. En zo snel mogelijk. Wat goed is, is goed. En ik denk dat uh, de een verademing is om met, met jonge, getalenteerde spelers te kunnen werken. Stel ze alsjeblieft op en zoek naar de juiste mix. Je hebt altijd een paar uh, nou ja, ja. gewoon ervaren spelers nodig. Maar als het kan en je hebt de mogelijkheden, laat ze spelen. Ze zorgen vaak voor frisheid. En dat betekent ook weer een, uh, een bepaalde reflectie richting het, uh, richting het publiek. We gaan het volgende toernooi. Dankvast dat je hier wilde zijn. Je blijft hier lekker zitten, ja. zo, want er komt nog een wedstrijd. Te Ierland tegen Kroatië. we Even hebben over Oranje, want ook in Krakau heeft iedereen gisteren nog eens zijn gedachten laten gaan... over de nederlaag van Nederland tegen Denemarken. Ronald van der Geer dronk vanochtend koffie met Danny Blind... en samen keken ze vast vooruit naar de ontmoeting met Duitsland. Maar eerst geeft Blind zijn analyse van gisteren... na een kort nog slapen. Als je heel kort analyseert, dan zeg je, oké, okay, je krijgt... Kijk, ik hoor nu even berichten over 10, 12 kansen. Nou, die heb ik niet gezien. Wel wel wat ja. mogelijkheden. Maar ik denk dat je, als je zegt dat er 4, 5, 100 kansen waren... nou, dan moet dat voldoende zijn tegen de Denen misschien 1 of 1,5 om deze wedstrijd te winnen. Dus dat is eigenlijk de hoofdlijn van, de, van deze wedstrijd, dat je de kansen niet maakt. Maar daar, los daarvan vind ik, ja, als wij favoriet van dit toernooi ook uh, willen zijn of uh, gezien worden... Dan, dan zul je als team beter moeten functioneren. Ik vind dat we veel te veel hangen op, op de individuele kwaliteit. En dat we ja, in, in een aantal aspecten uh, onvoldoende zijn. En dat is het druk zetten. Waarvan ik vind dat dat uh, zeker niet uh, collectief goed gebeurt. En met name gisteren de opbouw van achteruit. Ik vind op het moment dat, dat Vlaar en, en Heidinga... Uh, uit elkaar gaan en uh, het breed maken. Ja, en Van Bommel of de Jong doen dan daar verder niet in mee... en blijven passief op het middenveld. Ja, dan dan kun, kan Erik ze heel makkelijk doorschrijven op een van de zenderverdedigers. En dan kun, je verder, dan kun je het niet meer uitspelen. En dat vond ik gisteren met name bij Van Bommel uh, het, ook een, een knelpunt. Ja. Is het ook zo, maar dat is even heel simpel gedacht... dat je iets anders verwacht van Oranje in de slotfase. Maar dat men niet in een ander systeem... Kan spelen of dat voor mij het niet wil, bijvoorbeeld een bepaald opportunisme? Ja, ik, ik vind dat een, een wezenlijk onderdeel van, van, van een stukje tactiek ook. Je kunt tegen zo'n uh, dreun aanlopen, dat, dat is voetbal. Nou, en is het ook vrij logisch dat je Huntelaar inbrengt, of de Jong... want dat vind ik eigenlijk nog meer een breekijzer dan, uh, dan Huntelaar. En nou, dan is het ook logisch dat Snijder dan van links gaat spelen en Robben van rechts... Dat, dat vind ik ook goed, want dat, dat zijn een, een rechtspoot op links en een linkspoot op rechts. Dat betekent, je hoeft, je, je hoeft die bek niet meer voorbij. Het gaat erom dat de bal voor de goal komt, dus je moet hem opzoeken, afkappen en met je sterke been hem erin draaien. Nou, en dan gaat het daar om het duel uh, wat de twee spitsen aangaan. En dat je daar heel kort, en, en daar staat ook het, het knelpunt, dat, kijk, van de tien voorzetten, winnen de aanvallers er geen, uh, die verliezen de meeste duels. En dan gaat het om die tweede bal. En ja, als dan de middenvelders daar niet goed op aangesloten zijn... Ja, dan pak je die tweede bal niet. En, dan, en dat gebeurde vrij vaak in de laatste fase. Dan pakken de denen hem op en die konden dan uit gaan voetballen... en konden in, juist in die fase nog het beste laten zien van hunzelf. Vind je het logisch dat de discussie Huntelaar van Persie... nu weer zal worden opgerakeld? Want daar kun je natuurlijk op wachten. Ja, goed, op zich is dat logisch dat dat gebeurt. Hè. Je verliest en, en de man, als ik zeg dat we vijf kansen uh, kregen, goede... waren er drie voor van Persie. En die heeft ze niet gemaakt... Uh, Kijk, ik ben, ik ben een fan van Huntelaar. Ik had met Huntelaar gestart. Al ben ik van mening dat nu, in deze fase, zou ik Van Persie laten staan. Ik, ik, vind, ik zou wel even met hem gaan zitten. Want ik vond gisteren Van Persie... Kijk, Van Persie is een fantastische voetballer met een, een, een techniek... Ja, on, on, on, ongelooflijk. En gisteren had hij een paar momenten waar zijn techniek hem in de steek liet. En dat is niet iets voor van persie. Dus ik denk dat is, goed... is dat druk op je schouders? Ah ja, dat wou, wou ik net gaan zeggen. Ik denk dat het goed is om, om daar eens gewoon even niet te zwaar als bondscoot... Maar gewoon even met Robin over te praten. Van goh, want als je met hem verder wil, dan moet je dat weghalen, die druk. En, uh, dus ja, ik zou in deze fase gewoon nu van persie laten staan. En tegen Duitsland ook weer gewoon toch met twee controleurs spelen... omdat het weer een hele andere wedstrijd is? Nee, dat zou ik zeker niet doen. Nee? Ik zou met één controleur gaan spelen. Zij spelen identiek als wij, maar wel met Euziel. en uh, wat een hele belangrijke pion is op, op, op de teampositie... wisselend met Müller. Nou, ik vind dat je daar aan één controleur uh, genoeg hebt. Dus ik zou dan, dan moet er een keuze gemaakt worden tussen de jongen of Van Bommel. En ik zou met Snijder rechts en van de Vaart links... als twee aanvallende middenvelders gaan spelen. En Gomez is eigenlijk hun te laden. Ja, hij is wat, wat mobieler denk ik dan Klaas-Jan. Hij is wat sneller, maar hij is, is, is zo'n type. En hij heeft het gisteren weer waargemaakt. Moeilijke bal, want hij werd van richting veranderd. En daardoor had hij weinig snelheid. En als je ziet dat ja, een bal die weinig snelheid heeft... en die kan je, die, daar kan je zoveel kracht aan geven met je hoofd. Ja, dat was een, een, een topgoal. En, en dat is Gomez. En nou ja, goed, Duitsland zal een zeer zware kluif worden. En die ja. zware kluif die wordt woensdagavond opgediend. Het is bijna acht uur. En dan horen we via de Franse buienradar... of er nog een tennis gaat worden. Tom en ik maken dat in ieder geval niet meer mee. Althans, vannachter deze microfoon. Goed. Nee, wij gaan plaatsmaken. We hebben gekeken naar Spanje, Italië. Dat was ons minuutje 1-1. Dus Dinatale en Fabregas in vier minuten tijd. Prachtige wedstrijd durf ik te zeggen. 1-1. Maar eh, de sportzomer gaat natuurlijk gewoon verder. Uh, Bora Bleck, jullie gaan uh, zo samen uh, verder met Robert Meter. Wat, wat gaat er gebeuren nog allemaal Wij vanavond? hopen natuurlijk... Wel dat er gewoon verder wordt getennist, want dan kunnen wij dat mooi uh, meenemen. Wij wachten op de heren Djokovic en Nadal. Wij gaan uiteraard ook terugblikken op uh, Spanje, Italië... en vooruitkijken naar Ierland, Kroatië. Uh, we peilen de reacties daar. En uh, we hebben het over de miljardensteun aan de Spaanse banken. Margit Theo is hier om te praten over uh, druk en topsport... en hoe je daarmee om moet gaan. En uh, we gaan ook nog uh, heel hard rijden met auto's op het uh, ja, circuit. Het ook nog ja, even, ja, in Canada, Formule 1. Is er ook nog allemaal ja, kortom... Gewoon luisteren. Nou ja, de, de vraag van mij van Ronald van Dam hoe het met Schumacher gaat. Want dan leg elke week uit dat het wel goed gaat, maar hij eindigt niet zo hoog. Dus als je dat even voor mij in de gaten wil houden... Ik maar zet ik hem bovenaan ik... het lijstje. En Mark van Hinten blijft natuurlijk gewoon zitten. Uiteraard, ja, Die, zeker. Eh, kortom, eh, voldoende reden om eh, lekker te blijven luisteren naar Radio 1 Sportzomer tot 11 uur vanavond. Wat ons betreft tot morgen, maar de zender gaat natuurlijk gewoon verder. En het EK Voetbal. Zometeen om kwart voor negen in groep C, Ierland-Kroatië. Morgen om zes uur in groep D, Frankrijk-Engeland, gevolgd door Oekraïne-Zweden om kwart voor negen. Luister de Radio 1 Sportzomer en mis niks van het EK. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.